Sure. Met het de gemeente Amsterdam mag koffieshops die binnen een staal van 250 meter van een school af liggen, dwingen de deuren te sluiten op dagen dat er les wordt gegeven. Dat heeft de rechter bepaald. 14 koffieshophouders waren naar de rechter gestapt. Ze wilden ook op schooldagen softdrugs kunnen verkopen, maar de rechter stelde de gemeente in het gelijk. De koffieshops vinden de maatregel onzinnig, omdat ze ook nu al geen wiet en andere softdrugs mogen verkopen aan minderjarigen. Bovendien vinden ze dat van de gemeente te weinig tijd hebben gekregen om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de Openingstijden. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken noemt Europa anti-Turks. Hij heeft in een interview met de NOS scherpe kritiek op de Europese reactie op de mislukte koep in Turkije. Hij vindt dat Europa de Turken de les leest in plaats van het land te steunen. Verder zei hij dat Turkije over bewijs beschikt dat de islamistische geestelijke gulen achter de koepoging zit. In Suriname hebben nabestaanden gedemonstreerd tegen het verloop van het decembermoordenproces. Ze willen daarmee de rechters ondersteunen. Ze legden een krant bij het monument van de mensenrechten en trokken daarna richting het gerechtsgebouw. Daar is het decembermoordenproces opnieuw uitgesteld. De rechters nemen meer tijd om te beslissen over het verzoek van het Openbaar Ministerie om het proces stop te zetten. President Boutersen heeft het OM bevolen dat te doen omdat de rechtszaak volgens hem een gevaar vormt voor de staatsveiligheid. Een Nederlander van 64 is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een vlucht met een glijscherm. De paraglider maakte op 500 meter hoogte een verkeerde manoeuvre en stortte neer in het water van de Halsstetterzee, een meer ten zuidoosten van Salzburg. De man werd bewusteloos uit het water gehaald en met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe die er aan toe is. Het weer, tot besluit, vanavond verdwijnen de meeste stapelwolken... en is het namelijk helder. Vannacht weer meer bewolking, vooral in het noorden van het land. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen wordt het 21 tot 23 graden. Er valt dan vooral in het noordoosten nog een bui in de ochtend. Dit was het NOS ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen nog vielen op de A7 Zaandam-Den Oever... bij Wochnum 4 kilometer. De A13 Rotterdam-Den Haag... Bij knooppunt Ipenburg 6 vanwege een spoedreparatie. En op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Hendrikido Ambacht 20 minuten oponthoud door een gekantelde vrachtwagen. Op de A27 Breda Utrecht rijdt het langzaam tussen Oosterhout en Geert Huinenberg. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 ZFM 107 25 jaar ZFM ZFM in Zandvoort En jij bent erbij ZFM I got this feeling Inside my bones It goes electric wavy When I turn it on Off to of my city Off to of my home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 je también te doy mi Je bailamos hasta la liefde. hasta que duelan los pies, Je bent mijn eerste liefde. Je bent me eerste liefde. Je bent mijn eerste liefde. Je bent Je bent mijn eerste liefde. Je bent mijn eerste liefde. Je bent mijn eerste liefde. Je duele el corazón, y conmigo te duelen los pies, solo con un beso.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 Dat is een different. but it just